Meer. fm Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur Jobboot met het NOS Journaal Koning Willem-Alexander heeft zich voor het eerst aan het volk getoond Vanaf het balkon van het Koninklijk paleis op de Dam in Amsterdam Zwaaide hij en koningin Maxima het massaal toegestroomde publiek op de Dam toe Prinses Beatrix introduceerde haar zoon op het balkon als de nieuwe koning Daarna was te horen dat ze zei even wuiven met z'n allen Moeder en zoon gaven elkaar daarna twee kussen. Willem-Alexander bedankte zijn moeder voor 33 bewogen en bevlogen jaren koningschap. Hij zei verder dankbaar te zijn voor de steun en het vertrouwen die hij heeft gekregen. Nadat prinses Beatrix naar binnen was gegaan... verschenen de drie dochters van Willem-Alexander en Maxima op het bordes. Ze werden minutenlang toegejaagd door het in oranje kleuren uitgedoste publiek. Op de dam waren zo'n 25.000 mensen aanwezig... De politie moest het plein afsluiten omdat te veel mensen het moment wilden bijwonen. Even na tien uur vanmorgen tekende toen nog koningin Beatrix in de mozeszaal op het, in het paleis op de Dam de akte van abdicatie. In het bijzijn van onder andere het voeltallige kabinet, de voorzitters van de beide kamers, de commissaris van de koningin in Noord-Holland en burgemeester van de Laan van Amsterdam. Vanmiddag om twee uur wordt de nieuwe koning ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal. Op het Centraal Station in Amsterdam was het vanochtend rustig. De reizigersstroom komt langzaam op gang. De NS roept in de treinen om dat reizigers die de drukte willen vermijden... kunnen uitstappen op Station Amstel of in Amsterdam-Zuid. Op het Waterloopplein in Amsterdam zijn nog vrijwel geen republikeinen samengekomen... om te protesteren tegen de monarchie. Het plein is een van de zes plaatsen in de hoofdstad waar gedemonstreerd mag worden. De organisatie, het is 2013, verwacht honderden mensen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 Zeggen de sterren Lieve koningin Nu u abdiceert En met pijn in het hart ons de rug toekert Nu de avond valt en op drakenstein Wacht de open haard en een glaasje wijn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 Op ik neem maar trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. wel gelegen aan het ij, levend zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikjes. Vreemde vogels met hun stikjes, uit hun mond de monden wolken rook. Sliepen zij op oliestook, olietestook. Spiniekouwelt met een tanden. Geen parkeerplaats meer voorhanden. En dan sta je op de stoep, gleiom door de hondenpoep. Ja, het is toch druk genoeg. Op de straat en in de kroeg waar Bollyans een biertje hijst. En de jukebox vrolijk alle Zijn vrouw die krijgt haar eerste wee. Op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of twee, Amsterdam-Holladie.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 So en door pekken schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen, hangt op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst aan de baardvrouw's blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de bieb bent uit de buurt, heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee.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 van Beatrixen. En daarvoor hoorde u Henk Elsink uit 1957 met Ben geboren in april. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week hoort u hier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 Geboren in Amsterdam op 1 januari 1959. Is een Nederlandse zanger en naast zijn eigen repertoire zingt hij ook in de voor andere, onder andere André Hazes. en ook hij heeft een lied gemaakt speciaal voor Willem Alexander. Het koningslied Dries Roefink nu op de radio. Ja, van wachten. de De tijd is gekomen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 Ik droom van een trouwring en een huis. En wil je me kussen, zorg dan onder de bussen. maar vlug voor een rit. Over een trouwring nooit een schat gehoord, wat heb ik aan rozen? Zorgvuldig gekozen. Ik droom van een trouw. De vodka anushika en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de vodka Anushika en kijk niet zo pak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dak intak uit mijn best op doen en jij zet mij op noodrans, maar in die flat zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit be?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 Ivan echt niet mee Want Anoushka kijkt voor twee Steeds als hij een glasje wil Staat Anoushka's mond niet stil Ivan laat dat want ik haat dat Hou je maat wat want jou staat dat Als een nette man niet dat je zoveel Wodka drinkt En grommen zegt haar dan zelf de nette man Geef mij de wodka Anoushka En laat ons alleen De wodka begrijpt mij Maar jij bent gemeen Geef mij de wodka Anoushka En kijk niet zo kwaad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 Doon en jij zit mij op notrand maar in die flessen een hele boot. kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken. Heb je dan werkelijk in gevoel? Gebt mij de Wodka, Anushka, en laat ons alleen. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka, Anushka, want weiger je mij? Dan ga ik naar ik, die heeft nog meer dan.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 Ala presi, magetansi ala foto, ala dorpu so atori sa waga adi. Televisi, radio, eja bigi reportage fu oranye na so atori de. De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 Van mijn hart. De kleur van mijn hart. De kleur van mijn hart. U hoort de muziek van een man die ridder is in de Zweedse Orde van de Poolse, die krijgt hij 1976. Hij is ridder in de Orde van Oranje-Nassau, die krijgt hij in 1987. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, die krijgt hij in 2001. Een eremedaille voor kunst en wetenschap kreeg hij in 2008. Dat was muziek van Paul van Vliet met oranje, de kleur van mijn hart. Ook dat nummer heeft hij speciaal gemaakt voor eh. vandaag koningendag 2013. Daarvoor hoorde u Helma en Selma met Valderi, Waldera. En daarvoor het Surinaamse Koningslied. Gemaakt door de Surinamers speciaal voor Willem-Alexander. En we gaan door met het officiële Koningslied. De muziek van eh, John Juban. ook motium geweest. En uiteindelijk heeft hij het teruggetrokken en uiteindelijk is het toch weer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 Dat ooit echt zijn. Iedere mens heeft een taak in dit leven. Alles gedaan om je voor te bereiden. Daar is de nodig. Dat je alles wilt geven. Iedere stap die je zet. Wat What heb je grote hart? En bleef beleefd Daar bent u nu vanaf En dan al die regeringen Met u daar op de trouw Het fris en vrolijk resultaat Van heel lang handje klaar Ja, altijd was u op uw post Actief en zelden nu Een vrouw die van geen wijken wist Komt aan zichzelf Dit hele kleine stukje adem Ze lijkt mijn moeder wel We zagen ook verdriet bij u Om ons, om uw gezin U was geraakt, maar nooit geknapt Bleef onze koningin Uw zoon de troon, precies op tijd Het was goed dat te beslissen Maar echt waar uw voor tijd aan je strijd Wat zullen we bij je missen?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 The de de dan out booty, drop a side boogie, the drop-san booty, drop a suck boobie, the dumb booty, the boogie, the drop-san boogie, drop a suck boogie, the dumbass booing, the a boogie, boogie, stap. down a stuck, call down trap, Sst. Do -do -do -do -do.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 nu is je weg, nu is mama. -je weer weg. Oei, de zandelaar boeien. Draaf de boeien, de zandelaar de de boeien, de zandelaar boeien. de boeien, de de boeien, de de boeien, de de Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een prachtige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 de boogie, de boogie, de boogie, de boogie, wil je soms een lekker boogie?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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste wat men Als de lente komt, dan stuur ik jou. Wilmen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Wilmen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Wilmen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode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 Breng eens een zonnetje onder de mensen een blij gezicht te zien. Because I can